5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Kamp wil pensioenakkoord in de ijskast. Langzaamaan acties politie in Zuid-Holland. En huldiging Ajax bij Arena. Als dan minister Kamp ligt, gaat het pensioenakkoord in de ijskast. Hij vraagt de Eerste Kamer te stoppen met de behandeling van een wetsvoorstel over verhoging van de pensioenleeftijd. Kamp wil eerst de afspraken uitwerken die vorige week in de Tweede Kamer zijn gemaakt over extra bezuinigingen. Volgens die afspraken gaat de pensioenleeftijd veel sneller omhoog dan in het wetsvoorstel. De vakbonden lieten vorige week al weten dat ze het openbreken van het pensioenakkoord onverstandig vinden. Ze wachten nu eerst de uitwerking van de nieuwe plannen af. Politieagenten houden langzaam aan acties in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Eerder vanmiddag bepaalde de rechter dat de acties mogen doorgaan. Agenten rijden in de steden stapvoets. De burgemeesters Abu Talep en Van Aartsen wilden de actie verbieden. Maar volgens de rechter komt de openbare orde niet in het geding. Volgens de AWB leiden de acties tot korte files. De acties begonnen om half vijf en zouden rond deze tijd weer worden beëindigd. In een proces tegen Anders Breivik in Oslo zijn de eerste getuigen gehoord van het bloedbad op Utoja. Aan het woord kwam onder andere de kapitein van de veerboot naar het eiland. Die vertelde dat hij Breivik, die een politieuniform droeg, nog heeft geholpen om zijn tas met wapens op te bergen. Eenmaal aan de overkant schoot Breivik de vriendin van de kapitein dood. Later vervoerde de kapitein mensen die aan Breivik waren ontkomen naar het vasteland. Ze gingen plat op het dek liggen uit angst dat Breivik de boot zou beschieten. Bij een aanval op een veemarkt in het noordoosten van Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen. De politie en een plaatselijk ziekenhuis noemen een dodental van 34. De doden vielen bij een aanval van een bende veedieven in de deelstaat Yobe. Gisteren sloegen veehouders een aanval van de bende nog af. Maar toen vielen wel al vier doden. Vannacht kwamen de bendeleden zwaar bewapend terug om wraak te nemen. Schoten veel omwonenden dood en stichten brand op de markt. Nigeriaanse Rode Kruis heeft een onderzoek naar het bloedbad ingesteld.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 Ramsi Nassar krijgt op 10 mei de Edu Perron prijs uitgereikt voor zijn dichtbundel Mijn nieuwe vaderland, gedichten van crisis en angst. De Du prijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de universiteit in de stad en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. Het is een prijs voor mensen of instellingen die met een cultuuruiting bijdragen aan de multiculturele samenleving. Volgens de jury is Nasser een echte erfgenaam van Duperon. De prijs werd eerder uitgereikt aan onder andere Marion Bloem, Anil Ramdas en Adriaan van Dis. In Moskou heeft de vroegere Sovjet-leider Gorbachev de hoogste Russische onderscheiding in ontvangst genomen, de Andreas-orde. De orde werd in het Kremlin uitgereikt door president Medvedev. Gorbachev, die eerder de Nobelprijs voor de vrede kreeg, wordt onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor Rusland. Gorbachev zorgde ervoor dat Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie democratische hervormingen doorvoerde. Is een dankwoord zei Gorbatsjov dat er toen ook fouten zijn gemaakt... maar dat hij nog steeds achter de toenmalige politiek van Glasnost en Perestrojka staat. De Bulgaarse gewichtheffer Galabin Boevski is in Brazilië veroordeeld... tot ruim negen jaar gevangenisstraf voor cocaïnebezit. De voormalig Olympisch kampioen werd in oktober op het vliegveld van Sao Paulo... aangehouden met negen kilo cocaïne in zijn bagage. Nou, vol dat hij onschuldig is en gaat in beroep tegen de gevangenisstraf. De 37-jarige Boewski won in 2000 goud op de Spelen in Sydney. In 2004 werd hij voor acht jaar geschorst, wegens dopinggebruik. Bij de Amsterdam Arena begint rond deze tijd de huldiging van Ajax. En dat gebeurt op een groot grasveld bij het stadion, waar plaats is voor 80.000 fans. Het feest is bij de Arena en niet op het Museumplein, omdat het daar vorig jaar uit de hand liep. Bij de arena zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden er speciale dranghekken gebruikt die niet omvergeduwd geduwd kunnen worden. En alle beveiligingscamera's in het gebied zijn op het feestterrein gericht. Dan het weer. Vanavond is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan een graad of 15. Het weekend verloopt fris en overwegend droog. ABB verkeersinformatie Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staat 60 kilometer file. Dat is 100 kilometer minder dan gebruikelijk. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... is het erg druk tussen Maarsen en even everdingen Er staat 16 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... verknopen de Bresseplein 4 kilometer na een aanrijding. De N35 zolle almelo voor Nijverdal 3 kilometer...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 Een heel goede middag. Het is acht minuten over vijf. We volgen eh, de komende anderhalf uur de festiviteiten... bij de Amsterdam Arena, waar landskampioen Ajax wordt gehuldigd. En de groep landen die oproept tot een politieke boycott... van het EK-voetbal in Oekraïne... krijgt steun uit opvallende hoek vanuit partnerland Polen. En we kijken naar de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. De kandidaten zijn nog niet bekend... maar wel dat ze mee moeten doen aan zes debatten. Dat en meer... Tot half zeven vanavond. En we beginnen met de politieacties. Het is rustig op de Nederlandse snelwegen. U hoort het in de verkeersinformatie. Er staat 65 kilometer file. Het is natuurlijk vakantie. Maar rond Rotterdam, Den Haag en Dordrecht kunt u toch aardig vast komen te staan. Want daar voert de politieactie. Karin Alberts is in Den Haag. Ja, Karin, een half uur geleden merkte je er nog niet zo heel veel van, van die acties. Hoe is het nu? Nou, op het punt waar ik nu sta, Rick, moet ik eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik merk er niks meer van, maar nu het woordje meer nadrukkelijk erbij. Want uh, net nadat ik jou gesproken had, toen gebeurde het. In de verte zagen we de zwaailichten aankomen van twee politiebusjes. Die reden op de beide stroken uh, richting tunnel. En die tunnel is weer richting Wassenaar. En daarachter, en ze reden echt heel langzaam hoor, 15, 20 kilometer. Ik had de stapvoets kunnen bijhouden. Had ik het geprobeerd, heb ik niet gedaan. Uh, daarachter een hele sliert auto's en daar werd behoorlijk wat geklapt. En ik had niet de indruk dat dat aanmoedigende uh, toeters waren, maar meer afkeurende toeters. En dat bleek ook toen uh, collega's van mij een aantal mensen hebben aangesproken. Nou, die hadden heel weinig begrip voor de actie. Maar hij is geweest. Um, er zijn auto's, uh, nou het behoorlijk wat, die echt uh, in een file hier voor mijn neus hebben gestaan. Maar... De politie heeft gehouden. om vijf uur werd het sein gegeven dat de politiebusjes uh, het gaspedaal weer konden indrukken. En dat is ook gebeurd en inmiddels rijdt het hier op dit punt, maar ik heb geen overzicht over de rest, op dit punt rijdt het aardig door. En net hiervoor heb ik uh, Gerrit van der Kamp, hij is inmiddels weer vertrokken, uh, de man van de politiebond ACP, de voorzitter, gevraagd wat de politie vandaag nu eigenlijk heeft willen laten zien. Nou, politiemensen zijn het gewoon zat en uh, we hebben tien weken actie gevoerd op een hele nette manier, publieksvriendelijk. Ja, dan vinden wij het toch heel vervelend dat de minister en het kabinet het zo ver laat komen dat wij het nu gedwongen worden om dit soort acties te doen. Dus niet wat we fijn vinden, maar het is wel hoe het is. En uh, ja, het hoort bij uh, een conflict zoals we dat in Nederland uh, kennen en de rechter heeft dat ook goed gevonden. U zat vanochtend in de rechtszaal in Utrecht, ik ook. We hebben beide gehoord dat de korpsbeheerders hebben gezegd... dit is slecht voor het imago van de politie. De burger die morgen wordt aangesproken door een politieagent in Den Haag of in Rotterdam... op verkeersgedrag, wat niet klopt, kunnen dan zeggen van... ja, maar jullie zelf gisteren, dag. Kijk, de minister heeft alle tijd gehad in dit kabinet heeft alle tijd gehad om dit te voorkomen. Ze wisten dat dit kwam. En zij zijn degene die nu veroorzaakt hebben dat wij tot deze middelen over moeten gaan. En wij gaan er ook vanuit als wij tien weken netjes actie hebben gevoerd op een relatief publiek vriendelijke manier, dat er ook wel wat begrip is als het even wat minder vriendelijk gaat. Wat nou als de rechter niet in uw voordeel had besloten? Dat is een als-dan verhaal. Dat is geen sprake van. Dus wat ons betreft is het oké okay zo. Maar had u nog iets in de hoge hoed? Iedereen die ons een beetje kent weet dat wij nooit aan het einde van onze middelen zijn. Gaat u nog actie voeren na deze dag? Dat weet ik nog niet. Um, wat ons betreft staan er nog acties op stapel. En we zullen per keer kijken, maar um, ja, er vindt af en toe een gesprek plaats. En op het moment dat de minister zegt, nu is het mooi geweest, wij gaan toch proberen tot de CEO te komen, dan gaan we dat doen. U wilt ook heel duidelijk aan de, aan de burgers uh, laten zien, wij zijn er uh, als politie voor jullie. Wij willen ook onze rechten hebben, we willen ook een fatsoenlijke cao. Gaat u de burgers nog verder betrekken bij de acties? Nou, dat hebben wij ook wel geprobeerd. Hè? Dus je ziet ook wel dat er andere situaties zijn waarbij burgers wel degelijk betrokken worden en ook positief reageren daarop. En eh, nou ja, dat is mooi. Kijk, vanavond is ook de huldiging van Ajax. Daar zijn vanavond weer een heleboel collega's in touw om te zorgen dat het allemaal goed loopt. Dat is ook de kant van de politie, die burgers vragen. Zodat er ook de dingen kunnen gebeuren waar mensen plezier aan beleven. Dus ja, eh, het is nu helemaal zoals het is. De werkgever, dus deze minister is aansprakelijk voor de situatie die nu ontstaan is. En eh, ja, hij dwingt ons tot deze middelen over te gaan. Ga nog even naar Karin. Karin, uh, het feit dat de rechter nou deze actie wel goedgekeurd heeft... en dat we in het verleden te maken kregen met acties die verboden werden door rechters... is dat nou een morele overwinning voor de politie? Oh, ik denk zeker dat ze het zo zullen ervaren. Want uh, de rechter die heeft ook heel duidelijk gezegd... op het moment dat ze begon met het voorlezen van het vonnis... Uh, laat het duidelijk zijn, wat mij betreft... politieagenten hebben precies dezelfde rechten als welke burger dan ook... om. ...actie te voeren en om te demonstreren. Terwijl eigenlijk het verweer van de tegenpartijen, van de korpsbeheerders was... ...of het verweer, de reden waarom zij zeiden... ...dit kan niet, is ja, dat de politieagenten eigenlijk zo'n bijzondere positie hebben... ...als ordehandhavers, dat zij eigenlijk dit soort dingen moreel gezien niet mogen doen. Nou, de rechter heeft gezegd, het mag wel. En ik denk dat dat als een enorme overwinning wordt beschouwd. Karin Alberts vanuit Den Haag. Dan... Uh... Voetbal. Fans stromen richting de arena op dit moment... waar het feest uh, op het punt van het beginnen staat. Want voor de 31 ste keer hebben spelers van Ajax... de kampioenschaal in handen gekregen. Verslaggever Jeroen de Jager, die spelers die komen pas later... maar de fans die zijn alvast begonnen, geloof ik. Hè? Ja, ze zijn begonnen. Maar nou, je zult denken, waar staat hij? Want nou, ik hoor helemaal niks. Nee, het ik hoor niks. Een bakgeluid zijn? Nee, dat is heel raar. Maar luister even. Roy, Roy, even het bureau op. Even dat raam open, alsjeblieft. Want uh, we willen het horen. Let op. Nou, dit klinkt weer... Kijk, dat is het idee. Ja. Nee, ja, nee, laat maar openstaan hoor, ik kan wel. Uh, nee, ik ben even naar het kantoor gegaan van de supportersvereniging van Ajax... met uh, voorzitter Daniel Dekker. Trouwens, om, om, om vijf uur is het officiële programma begonnen. Echt klokslag vijf uur. Op het moment dat de pieps van, van het nieuws klonken... Uh, ging hier het programma van start. Uh, mooi uitzicht hier van bovenaf. Uh, tienduizenden mensen, schat ik. Gof schatting natuurlijk, Rick. Uh, je bent niet anders gewend van mij. <laughs> um, maar wel een mooi gezicht, uh, Daniel. Da hoe voelt dit? Ja, dit is prachtig natuurlijk om dit te zien. Uh, zeker als je dat van bovenaf ziet, dan ziet het er al dan nog wat indrukwekkend eruit. Er zijn inderdaad al, uh, ja, ik denk zo'n uh, 20.000 mensen hier nu al bijeen. Ja. Het programma net begonnen, er gaan zo meteen wat uh, artiesten optreden. En uh, zo rond kwart over zeven begint dan de huldiging van... Mag je van... ook het podium op? Ik mag zo meteen een prijs uitreiken aan de Ajax van het jaar. Okay. Die is door de supporters gekozen via ajaxlive.nl. Wie is dat? Ja, dat ga ik nog niet verklappen oh, natuurlijk. Maar. maar ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat het een verdediger is. En uh, ook onze aanvoerder. Oké, okay, nou dan weten we dat. Hey, uh, zijn jullie op een of andere manier betrokken geweest bij het feit dat het hier nu uh, op het Arena Parken is en niet in de stad? Was dit ook jullie voorkeur? Nou, onze voorkeur was in ieder geval dat het uh, toegankelijk moest zijn voor supporters. Dus uh, vrij toegankelijk, dus niet in het stadion. Want dat zou betekenen dat je dus maar een beperkt aantal mensen kunt toelaten. Nou, onze sportsvereniging heeft op dit moment zo'n 92.000 leden. Dus dan zouden we eigenlijk tegen de helft van onze leden moeten zeggen... bij de huldiging kan je niet bij zijn, want er zijn in de arena maar uh, 50.000, 60.000 mensen uh, die, die, kunnen, die kunnen komen. Dus wij vonden dat het in ieder geval buiten moest gebeuren. En ja, als ik dit nu zie, dan denk ik dat dit uh, op zich een hele goede plek is... Uh, uh, het is goed te bereiken, het is logistiek heel goed te rijden... treinen, een metrostation, uh, er is ruimte voor iedereen. En uh, ja, wat dat betreft denk ik dat het misschien zelfs wel beter is dan in het centrum. Zou zomaar kunnen dat dit de plek wordt voortaan waar uh, de komende decennia... dat het landskampioenschap gevierd gaat worden? Nou, laten we hopen dat we de komende jaren kampioen worden. En dan kunnen we ieder, uh, ieder jaar hier een feestje vieren. De sportsverenigingen worden wel altijd betrokken bij het overleg... dat de gemeente en de, en de politie doet. En dan mogen wij ook als zegje doen. En, uh, ja, kijk, het mooiste is natuurlijk uh, traditionele huldiging bij de stad Schouwburg. Ja. Maar ja, goed, dat is gewoon niet meer te realiseren. Nee, we moeten het langzaam afronden, maar ik wil nog even op de valreep uh, een kort commentaar op de nieuwe commissarissen van Ajax. Hans Weijers bijvoorbeeld. Nou, volgens mij zijn het uh, drie uh, zwaargewichten. Uh, we hebben Leo van Wijk, uh, directeur uh, KLM en Frans. Uh, Theo van Duivenbode ken ik zelf redelijk goed. Uh, dat is echt een voetbalman met verstand van zaken. En uh, ja, volgens mij uh, drie toppers. Dus en kunnen die met Cruijff overweg? Uh, ja, ze zijn al in Barcelona geweest, begrepen. Oké, okay, oké. Okay. Dus wat dat betreft uh, gaan we de goede kant op. Wordt een mooi seizoen weer. We gaan er nog vanuit, Jeroen. Dankjewel. Okay, Jeroen Jager was dat vanuit Amsterdam. Zes strijders in de politieke arena. Het CDA gaat het land in waar de kandidaat-lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. Maar voor uh, verkeersinformatie eerst gaan we naar Edwin Gerritsen. De avondspits verloopt een stuk minder druk dan normaal. Dat heeft te maken met de meivakantie. Daardoor ontbreken veel dagelijkse files. De A2 staat wel een lange file na een ongeluk. De A2 bij Utrecht richting Den Bosch. Tussen Maars en Nieuwegein, 12 kilometer. De weg is dan wel weer vrij. De A16, Breda Rotterdam, zat voor de Van Biedendordbrug. 4 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dan nog een opvallende file op de N3. Dordrecht richting Papendrecht. Voor Dordrecht, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 17 minuten over vijf. We praten nog even door over voetbal. Want de groep landen die oproept tot een politieke boycott... van de EK-voetbalduels in Oekraïne. Vanwege de behandeling van ex-premier Timoshenko krijgt steun uit opvallende hoek, namelijk uit Polen. Polen organiseert samen met Oekraïne het EK. We gaan naar correspondent Wouter Meijer. Ja, laat, laat Polen nou de, de partner vallen? Nee hoor, deze oproep komt van Jaroslav Kaczynski. Dat is de oppositieleider en hij neemt zijn taak zeer serieus. Dus hij doet alles om het de liberale regering zo lastig mogelijk te maken. Zelfs als Polen daardoor, zoals in dit geval, een beetje een raar figuur slaat. De regering wil natuurlijk profiteren van het EK. Het gaat vrij goed met de voorbereidingen, zeker als het vergelijkt met de Oekraïne. En de glans die dan op de regering afstraalt als alles goed gaat, dat gunt Kaczynski ze gewoon niet. Um, dus hij heeft vandaag gezegd, ook de Poolse regering moet de Oekraïne boycotten... als protest tegen de behandeling van Timoshenko, maar de regering wil daar natuurlijk niks van weten. Dus deze oproep heeft helemaal geen kans tot slagen. Nee, de premier, Donald Tusk, was vandaag heel duidelijk. Die zei de uitspraken van de Kaczynski zijn een schot in eigen doel... om in voetbaltermen te blijven, zelfs schadelijk voor Polen. Hij vindt natuurlijk ook wel dat de behandeling van Timoshenko erg slecht is, ook slecht voor de reputatie van de Oekraïne naar buiten. Maar hij vindt dat een boycott uh, tegens, het, het, het, het, een, een tegensteld effect zou hebben... dat het het land alleen maar verder zou isoleren. Die boycott wordt trouwens wel steeds groter... want zojuist werd bekend dat alle 27 leden van de Europese Commissie... dus Barroso en Nelly Kroes en de anderen niet naar de EK-wedstrijden gaan. Dus we blijven intussen wel. Heel veel flipkaarten daarover. Ja, hoe wordt in Polen gereageerd op die boycott? Nou, ze hebben een beetje een dubbel gevoel. Uh, Polen is aan de ene kant heel trots dat het het EK mag organiseren. Dat de voorbereidingen vrij goed gaan. Uh, dit is ook echt de kans, zeggen ze, om aan Europa te laten zien... hoe goed het nou met Polen gaat de afgelopen jaren. En dat schandaal rond Timoshenko dreigt nu de aandacht helemaal af te leiden... naar de Oosterburen, naar de Oekraïne. Ze zijn eigenlijk bang dat er straks nog niemand meer aandacht heeft voor Polen. Als alles daar goed gaat, is het eigenlijk geen nieuws. Aan de andere kant zijn ze ook een beetje teleurgesteld... dat de Oekraïne ze in de steek heeft gelaten. Hè. Polen heeft zich heel erg ingezet voor de democratiebeweging in Oekraïne... Tijdens de Oranjerevolutie revolutie geprobeerd het land veel dichter bij de EU te trekken. En ja, ze lijken, het leek eventjes goed te gaan, maar intussen lijken ze helemaal geen behoefte meer te hebben aan contact met Europa. De wind waait nu weer helemaal uit het oosten en Polen is daar niet blij mee. Maar kan er eigenlijk weinig anders aan doen dan proberen in ieder geval zelf nog een beetje te profiteren van het EK. Ja, en geen, geen enkele diplomatieke stap mogelijk vanuit Polen? Nee, ze kunnen er heel weinig aan doen, want met de regering ze, zijn ze niet meer zo op vriendschappelijke basis. En hun vriendin Timoshenko die zit in de gevangenis. Oké, okay, dan houdt het ook op. Wouter Meijer vanuit Duitsland, dankjewel. Op zes bijeenkomsten kunnen de CDA-kandidaatlijsttrekkers zich deze maand aan het volk presenteren. Dat gebeurt maandagavond voor het eerst in Rotterdam. We hebben contact met onze politiek verslaggever in Den Haag, Hans Andringa. Hans, weten we al wie er in Rotterdam op het podium zullen staan? Nou, het blijft nog even spannend, want helemaal zeker is dat nog niet. Ja, Natuurlijk uh, zal daar staan Lisbeth Spies en uh, Sibrand Buma en Marcel Wintels. Maar uh, de kandidaten kunnen zich nog tot uh, morgenochtend aanmelden. En niet iedereen hoeft bekend te maken dat hij of zij uh, kandidaat is. Dus het kan maar zo zijn dat een man als uh, Henk Bleker zich nog meldt. Sluit nooit iets uit uh, bij deze CDA-bewindspersoon. En dan is er ook nog een, een ballotagecommissie... die na het sluiten van, uh, van de termijn dit weekend gaan kijken... of de kandidaten die zich hebben aangemeld... wel aan de profielschets voor de nieuwe lijsttrekker voldoen. En dan kunnen dus ook mensen afvallen. Ja, en over die ballotagecommissie gesproken. Hè? Harry Wesseling is ook kandidaat. En bij die naam wordt gezegd dat hij daar niet doorheen komt... door die ballotage. Ja, Harry Wesselink uh, komt uit Nijmegen, heeft wel uh, regionale bekendheid. Maar uh, de meeste bekendheid heeft hij gekregen door Prins Carnaval te zijn in Tubbergen. In 2006 schreef hij wel een CDA-carnavalslager over de toenmalige lijsttrekker Jan-Peter Balkende. Jan-Peter, er veel beter. Weet die slimme de rest die wordt de klos. Jan-Peter wordt verkeerde kampioen. Nou, misschien heeft dit liedje nog wat geld opgeleverd aan royalties. Uh, dat zou hij dan goed kunnen gebruiken als hij toch door de balotage komt. Want de kandidaatlijsttrekkers lijsttrekkers die krijgen van het CDA, van de partij... duizend euro om hun uh, campagne te voeren. En uh, ja, alles wat het meer gaat kosten, en de verwachting is toch wel dat het geval is... dat moet je dus allemaal uit eigen kast bijbetalen. Maar ik begrijp dus van jou dat we alleen maar de namen krijgen te horen... die dus door de balotage heen komen. Ja. Dat okay. is, uh, ja, denk ik ook naar de mensen die afvallen dan wel zo netjes. Ja. Tenzij je natuurlijk zelf hebt gezegd van ik ben kandidaat. Ja, oké. Okay. En waar gaat die strijd uh, zich op toespitsen bij het CDA? Ja, dat zal natuurlijk gaan over de afgelopen anderhalf jaar... over de samenwerking met de PVV, want mensen als Buma en ook Spies... Ja, die zullen toch een goed verhaal moeten hebben... waarom zij die afgelopen anderhalf jaar daar wel aan mee hebben gedaan... en nu zeggen dat ze o zo blij zijn dat het allemaal is afgelopen. Denk maar aan mevrouw Spies en haar uitlating over de boerkaan... het dubbele paspoort. En uh, ja, Marcel Wintels, dat is een andere kandidaat die nog niet zo bekend is, maar zeker binnen het CDA wel serieuze kansen wordt toegedicht. Uh, hij heeft schone handen, dus uh, hij is al begonnen om uh, Buma en Spies daarop aan te vallen. Nou, en verder is het CDA de afgelopen maanden heel druk bezig geweest met een nieuwe koers, uh, nieuwe uitgangspunten van het strategisch beraad. En ja, en die kandidaten, die zullen dus moeten laten zien dat zij in dat beeld passen en dat zij dat, het nieuwe uh, radicaal in het midden geluid van het CDA... dat ze dat ook uh, goed kunnen uh, uitdragen. En dan hebben we natuurlijk nog het punt van het wandelgangenakkoord. Dat even vorige week in een paar dagen een uh, begroting is vastgesteld. Ja, er komen toch steeds meer verhalen dat dat toch wel heel snel allemaal is gedaan... en dat nog lang niet allemaal duidelijk is wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Ook daar moeten die kandidaten een goed verhaal over hebben. Oké, okay, dus dat wordt nog spannend. Hey, en het PvdA, weet jij al of er PvdA'ers zijn die het willen gaan opnemen tegen Diederik Samson? Ook die hebben zich nog niet gemeld. Maar ook hier geldt dat de termijn nog tot morgen loopt. Nou, het is natuurlijk tot dusver een oplossing voor Samson dat na alle kritiek die hij heeft gekregen dat hij juist niet meedeed aan dat Wandelgangenakkoord, dat er nog geen tegenkandidaten zijn. Ja, Al-Bayrak vandaag vertrokken. Heb je daar nog reacties op gehoord? Uh, ja, dat het toch wel een beetje verrassend is dat zij uh, nu de stekker eruit trekt. Want zij was uh, een paar weken geleden nog kandidaat lijsttrekker voor, ja. uh, voor de Partij van de Arbeid. Dan ga je ervan uit dat iemand echt helemaal vol ideeën, idealen en energie zit... om er nog een paar jaar stevig aan te gaan trekken. En als je dan nu zegt, ik hou me op, het is tijd voor wat anders... Dat komt wel een beetje raar over. Ja, ze stond op de, de tweede plek hè, bij de Partij van de Arbeid... of bij de vorige Kamerverkiezingen. Nou maken ze bij de PvdA altijd een punt van man-vrouw... verdelingen op de kieslijst. Uh, wat denk je levert dat nog problemen op om een goede lijst te krijgen? Nu onder andere met het vertrek van Verbeet en Albayrak. Nou, Misschien hebben ze daarom wel gezegd... we moeten maar eens af van dat hele rigide mannetje-vrouwtje... mannetje-vrouwtje op die kieslijsten. Uh, ze hebben het een beetje uh, gewijzigd uh, deze keer. Want er komen nu blokken van zes kandidaten per blok. En daarvan is het de bedoeling dat in ieder blok van zes kandidaten... wel drie mannen en drie vrouwen zitten. Maar dat hoeft niet meer per se mannetje-vrouwtje-mannetje-vrouwtje mannetje, vrouwtje te zijn. Dus dat geeft een beetje meer ruimte... om een wat evenwichtiger lijst uh, samen te stellen. En het is dan ook de bedoeling dat de Partij van de Arbeid... zegt nu meer rekening te willen houden met spreiding uh, over het land... Uh, met de verschillende regio's. En ook dat er weer meer lager opgeleide mensen op die PvdA-lijst moeten komen staan. Hans Andringa, en wanneer weten we de, de mensen, de kandidaten voor het CDA? Die worden maandag uh, gepresenteerd op die eerste bijeenkomst in Rotterdam. Dus uh, dan gaan we zien of het de bekende namen zijn... of dat er nog een dark horse <lacht> zich heeft gemeld... die wij maandagavond dan pas te zien krijgen. Dankjewel. Hans Andringa vanuit Den Haag. Goed, een deel van de C1000-ondernemers legt zich niet zomaar neer bij de gedwongen overstap naar supermarkt Jumbo of Albert Heijn of Coop. Ze hebben vaak, nog maar kort geleden, 10.000 euro's geïnvesteerd in de modernisering van hun C1000-winkel. En nu moet ze de supermarkt weer gaan restylen. Wie gaat dat betalen? Verslaggever Jeroen Schutijzer op bezoek bij een C1000 in IJsselstein. Dan het 56,35 alsjeblieft. Slim bezig, geen fratsen. Dit is de C1000 Nieuwe Stijl in IJsselstein, daar Meijerink. U heeft ook twee winkels in Bodegraven. Ook in de nieuwe C1000 Formule. Alle winkels zijn recent verbouwd. Hoeveel kost het nou zo'n winkel ombouwen? Een winkel ombouwen kost veel geld. Je praat toch al gauw over enkele tonnen? Dus als het om drie winkels gaat? Dan praat je zeker over meer dan een miljoen. En nou moet het weer anders. Onze drie winkels worden Jumbo. Je reinste kapitaalvernietiging. Ja, dat, uh, dat klopt. Daarvoor zullen die gesprek ook moeten gaan volgen met Frits. Frits van Eert, de baas van Jumbo. Want we gaan natuurlijk niet het geld wat we net geïnvesteerd hebben weer uh, in de prullenbak gooien. De Bazen in Veghel, die zullen er ook wat van moeten betalen. Nou, ik zal nog niet gelijk zeggen dat ze ervan moeten betalen, maar ze zullen er wel voor moeten zorgen dat we straks weer een goede boterham kunnen verdienen. Frits heeft vorige week tijdens de vergadering in. Uh, in Nijkerk aangegeven dat hij graag als ondernemer wil denken. En dat hij ook zelf ondernemer is. Nou, wij zijn dat ook. Dus dat komt goed uit, denkt u? Dat komt goed uit. Dat betekent dat wij vast een hele gezonde en leuke discussie met Frits gaan krijgen. Alsjeblieft, en een fijne dag. Tot ziens. Afgezien van de financiële kant. U heeft toch een rood hart, hè? U bent al 11 jaar C1000-man. Ik ben al zelfs al 16 jaar C1000-man. Nou, waar zijn de tranen? Uh, tranen, daar hebben we geen tijd voor. En uh, dat lijkt me ook niet handig, want uh, dan krijg je alleen met negatieve energie. U bedoelt, uh, in deze keiharde business is geen plek voor sentiment? Nou, sentiment mag er altijd wel wat zijn. Maar dat doen we dan thuis in de huiskamer, maar dat doen we niet hier op de winkelvloer. Er schijnt wat weerstand te zijn hè, van C.000 ondernemers. Die, uh, die willen zich niet neerleggen bij die overstap. Snapt u dat? Kijk, elk mens bestaat uit een stukje emotie en een stukje ratio. Laten we met een gezonde blik vooruit uh, de strijd aangaan. Hoe zit het nou precies? Ik run een C1000 winkel, uh, maar ik heb die winkel gewoon gehuurd. Heb ik dan iets over die uh, naam van mijn winkel te zeggen? Nou, over die naam wordt lastig, want je huurt altijd een uh, pand van de organisatie. Hè? Zoals wij de panden uh, veelal hebben gehuurd van de organisatie C1000. De verhuurder zegt dan opeens, uh, nee, uh, C1000 gaat de streep door, het wordt nu Jumbo. Nou, daar dus sta je dan als ondernemer. Heb je dan geen enkele poot om op te staan? Ik denk dat je op het moment dat dingen veranderen... dan uh, is het wel belangrijk dat je goede gesprekken met elkaar gaat voeren... die je uiteindelijk ook leiden tot het resultaat waarbij je zegt... nou, we kunnen allebei geld verdienen. Die zit uit rode formule kun je wel aan gehecht zijn... maar ja, als dat ophoudt, dan moet je wel een realist blijven. En dan zeg je, nou, oké, okay, die formule houdt op... maar dat betekent dat er misschien weer nieuwe kansen zijn. Die zijn er ook in mijn optiek. En die moet je dan beter gaan pakken. Daar ben je ook ondernemer voor. Ik heb nog geen emotie bij u gezien. Hoe zit dat nou? U bent toch ondernemer? Ik, ik ben ondernemer, ik heb emoties zat. U lacht een ik, beetje, maar... Ja, ik lacht een beetje. Natuurlijk lach ik een beetje, want we kunnen hier natuurlijk wel tranen laten, maar het helpt niet. En nu ben ik weer even kritische klant. Aan ons wordt niks gevraagd. Nee, dat klopt. Dat wordt gewoon over het hoofd van de klant beslist. De klant is helemaal geen koning. Hij moet geld uitgeven en verder niet zeuren. Wij moeten zorgen dat we het netjes voor de klant voor elkaar hebben. Want als die klant gaat zeuren, hebben we uiteindelijk geen boterham. Deze C-1000 gaat een jumbo worden. Wat vindt u daarvan? Als ik mijn boodschappen er nog kan doen, vind ik het prima. Ik zie het verschil niet zo eigenlijk. Nee. Nou, rood of geel? Zo is het. Rood of geel. Dat maakt mij niet veel uit. Het zal overigens waarschijnlijk alleen in de portemonnee uitmaken... dat de jumbo aanzienlijk goedkoper is. Bent u niet op tegen? Nee, echt niet. Nee. Gezien de, de toestanden in Nederland ben ik daar niet op tegen, nee. Een verslag van Jeroen Schutijzer uit IJsselstein. Het vakcentrum levensmiddelenhandel heeft tot nu toe... tientallen telefoontjes gehad van bezorgde C-duizend ondernemers. Jumbo zegt in een reactie dat per winkel wordt bekeken... hoe de ondernemer en Jumbo het meeste kunnen verdienen. De supermarktketen heeft er alle vertrouwen in... dat ze tot een akkoord zal komen. Wat ik over heb, spaar ik. Maar ondertussen neem mijn hypotheekschuld nauwelijks af...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 Een van de twee verdachten van de overval op juwelier Stratman in Den Haag... heeft op televisie een bekentenis afgelegd. Omroep Wes zonde bekentenis uit die de man op de Georgische televisie deed. Hij zei dat hij wegens financiële problemen samen met een vriend de overval pleegde. Toen de juwelier zich verzette, zou hij het angst twee keer hebben geschoten. Politieagenten hebben in drie steden actie gevoerd... tegen het bevriezen van hun salaris. In Rotterdam, Den Haag en Dordrecht reden ze van half vijf tot vijf stapvoets. De actie leidde volgens de ANWB tot korte files, maar niet tot een chaos. In het proces tegen Anders Breivik in Oslo... zijn de eerste getuigen gehoord van het bloedbad op Utøya. Aan het woord kwam onder andere de kapitein van de veerboot naar het eiland. Die vertelde dat die Breivik nog niet vermoedend heeft geholpen... om zijn tas met wapens op te bergen. Eenmaal aan de overkant schoot Breivik de vriendin van de kapitein dood.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 het is op dit moment flink bewolkt, maar met zo'n 10 tot 15 graden op de meeste plaatsen niet echt koud. Vannacht is er veel bewolking, af en toe klaart het wat op en slechts sporadisch valt er een bui. Het koelt af naar een graad of 9 bij een matige zuidwestenwind. En morgen draait de wind in de loop van de dag wat meer richting het noordwesten, maar blijft matig van kracht. Vooral in het zuidoosten is de kans op zon het grootst, in de rest van het land overheerst de bewolking. In het noorden regent het dus soms wat. In het midden en zuiden vallen er af en toe buien. En in het zuiden kunnen ze mogelijk gepaard gaan met onweer. En de temperatuurverschillen zijn wat groter dan vandaag. Want het wordt zo'n 11 tot 12 graden op de Wadden en 18 in Limburg. En bevrijdingsdag is dan wat aan de koele kant met maximaal van 10 graden. In het midden en zuiden valt er wat regen. In het noorden is het droog en af en toe schijnt de zon. En zondag blijft het overal droog, maar nog steeds wat fris. Pas na het weekend gaat de temperatuur voorzichtig weer wat omhoog. AWB verkeersinformatie Door de meivakantie zijn veel dagelijkse files een stuk korter dan gebruikelijk. Vooral rond Amsterdam valt het mee. Bij de meeste files staan nu bij Rotterdam. De files die opvallen op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Maarsen en de Knoop het Oude Rijn, 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. De A15, Gorkum, richting Rotterdam, staat voor Papendrecht, 4 kilometer. En op de N35, Zwolle, richting Almelo... tussen Marienheem en Nijverdal, 3 kilometer.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 Een heel goedemiddag, het is vier minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Vijftig jaar geleden traden ze voor het eerst op de Rolling Stones. En dat gebeurde in het hart van Londen en daarna in het voorstadje Richmond. Jeroen Wielaert reist naar Londen om te kijken wat er nog van die oude plekken te zien is. Het stenen tijdperk van de Stones, deel 3. Confessing the Blues van Walter Brown was een van de nummers die de Rolling Stones speelden op 12 juli 1962. Het was hun debuut in de Markey Club op Oxford Street 165. Tegenwoordig is daar een bank gevestigd. De Stones verdienden toen amper 20 pond per avond. Nu hebben ze hun miljoenen vooral op buitenlandse banken staan. The next station is Richmond, where this train terminates. Change the national rail services. Please take all your belongings with you when you leave the train. All change, please. Would you like a drink? De reis voert in westelijke richting, buiten het centrum van Londen. Tegenover het station van Richmond staat het oude gebouw nog van het Station Hotel. Sinds een jaar is er beneden een chic restaurant gevestigd met de naam van het adres One Q Road. Niets herinnert er aan de stones. Ze kregen er hun eerste regelmatige optredens in de Kel, de Craw Daddy Club. So, this is where it de stage was hier so the, the waarschijnlijk. is de tonics en het water gegeven. Damien O'Doherty gaat me voor naar de kelder waar het allemaal gebeurde: laag plafond. En hij laat zien waar het podium was. Waar nu twee pellets liggen vol met watertjes. It's a historic place though. Yeah, it is. Yeah, it's very historic. It's got a it's got a real history of uh, some huge rock and roll bands from from the 60s and 70s. It's not as uh, um, rock and roll as it used to be. But uh hopefully one day it'll go back to it. De jonge restaurantmanager weet dat er grote bands hebben gespeeld in deze kleine ruimte, maar de rock and roll is verdwenen. Hopelijk komt het terug. The The Who played The Rolling Stones. They're the main two that I know of and the Beatles came along to watch them as well. Apparently they, The Beatles came a few times actually to watch to watch The Rolling Stones. The Who speelde hier ook en de Beatles kwamen een paar keer naar de Stones kijken. Er is een plaquette geweest in het vorige café, maar die is gestolen bij de verbouwing. Schande, maar hopelijk komt er iets terug. Yeah, the plaque is gone. It uh I think it was stolen by some builders during the uh, reconstruction work, which is a shame, but hopefully we're get something back. Hij het niet voor het zeggen als werknemer. De passie heeft hij wel En de stones verdienen het. I'm ben uh, just one of the guys that's passionate about music and works here and I'd love to see that in the future anyway because I think they deserve it. Being one of the biggest bands ever, so It's a shame to not use, use like that. Het gemeentelijk museum voor muziek en de VVV gaan het Rolling Stones-toerisme bevorderen. De vijftigste verjaardag zal helpen, maar er moet wel iets te zien zijn. The Richmond Museum of Music and uh, the Tourist Board are really looking to actually drive the uh, tourism towards this place for the uh, history of the Rolling Stones playing here. So, well perhaps this, uh, 50th anniversary de ja. Stones zullen helpen. We hebben gewoon iets nodig om iedereen te laten zien dat het hier is. de stenen. Een reportage van Jeroen Wielert, wou ik zeggen. Gevreesde rellen tijdens de vergadering van de top van de Europese Centrale Bank vandaag voor de gelegenheid in Barcelona zijn uitgebleven. Uit voorzorg was een politiemacht van 8000 agenten ingezet om protesten in toom te houden. Chaos werd het dus niet, al grepen studenten de dag wel aan, om te protesteren tegen het klimaat van bezuinigingen. Correspondent Rob Zoutberg liep mee. Dit is het eind van een demonstratie die eindigt tegenover het hotel... waar de Europese Centrale Bank vandaag in Barcelona bij elkaar komt. Het eind van een studentendemonstratie die eindigt hier tegenover een haag aan ME'ers... die de hele boel hier verder afschermen. Het eindpunt, zoals gezegd, van een demonstratie van studenten... gericht ook tegen de aanwezigheid hier van de ECB in Barcelona. Om te horen hoe dat begon moet je... Eigenlijk even terug naar het begin. Waarom gaan jullie zo meteen de straat op? Er zijn muchos motivos, por principales, los recortes que acaban de hacer el, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Ja, het heeft veel te maken met alle maatregelen die de regering Rajoy op dit moment afkondigt, die natuurlijk te maken ook allerlei gevolgen hebben voor het universitair onderwijs. Collegegeld in Spanje gaat in dit moment omhoog en dat is een reden waarom we nu de straat op gaan, maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met die vergadering van de bankdirecteuren iets verderop in de stad. Si sí, eso todo, hay malestar por juvenil. Ronda een 20% in Barcelona en ze no kunnen manteneren een societie contando para el juvenil. Er is alles mee te maken: de enorme werkloosheid waar jongeren nu mee te maken krijgen waar ze in terecht komen. Het is een situatie die natuurlijk op termijn onhoudbaar is. Die is een viabeleid. Studenten zijn inmiddels gaan lopen, het gaat in de richting van de Arc de Triomphe. Iets verderop in de stad. De studenten worden ook gevolgd. We zijn het er? Twee, drie, vierduizend. Gevolgd in de lucht door een politiehelikopter. Die al de hele tijd boven de demonstranten cirkelt. Die politiehelikopter kan je zeggen, is nog het zichtbare deel van de politiemacht die op dit moment op de been is. 8000 extra politiemensen zijn er opgetrommeld om de vergadering van de bankdirecteuren te beveiligen. En je moet erbij zeggen, het gaat hier ook allemaal in een sfeer van pessimisme... Tegen de korting op het universitair onderwijs, ook tegen de economische malaise in het land, waardoor meer dan de helft van de jongeren niet aan werk kunnen komen. Verderop in de stad wordt vergaderd over bezuinigingen, over korten. En dat raakt ons bijvoorbeeld, studenten, ze zouden er eens wat beter over na moeten denken wat het eigenlijk betekent voor een maatschappij. Als, langs, als die langzamerhand wordt lam gelegd doordat alles wordt afgeknijpen. de en En zoals gezegd, terwijl die studentendemonstratie hier eindigt vandaag tegenover een Haag aan de Meers, het bericht op mijn mobiele telefoon dat de ECB de rente voorlopig op 1% vasthoudt. Maar goed, dat was het doel natuurlijk van hun vergadering. No, no, no! Een opmerkelijke bekentenis in Georgië. Een van de verdachten bekent de moord op de Haagse juwelier op televisie. Maar eerst naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Alfred Berk Rode Reis is de linkerrijstrook dicht. Er zaten inmiddels drie kilometer file. De A16 Rotterdam richting Breda is de linkerrijstrook dicht... bij de Van Briedenordbrug. Er staat een auto stil, er staat vier kilometer. En de N36 Almelo Dedensvaart is dicht tussen Hengelo en Westerhaar. Dat komt er een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerhaken. Het is uh, 17 minuten voor vijf. Sandro Grigolia, een van de twee verdachten van de overval op juwelier Stradman in Den Haag, heeft op televisie een bekentenis afgelegd. Omroep West zond die verklaring uit die Grigolia op de Georgische televisie deed. Ik ben heel erg benieuwd naar de mensen die er zijn. Ik heb heel veel problemen. Ik heb heel veel problemen. Ik heb heel veel problemen. Ik heb heel veel problemen. Ik heb heel veel problemen. Ik ja, en hij zegt hier in uh, 18 jaar woon ik in Nederland. Door financiële problemen heb ik samen met een vriend besloten een juwelier te beroven. We gingen naar binnen. De winkelier verzette zich. Uit angst heb ik twee keer per ongeluk geschoten. We gaan naar Richard Youssef Jamil, persofficier van het parket in Den Haag. Goedemiddag. Ik hoor u heel erg in de verte. Ik hoop dat uh, de techniek hem wat harder kan zetten. Uh, wat kunt u met deze verklaring? Ja, voor ons kwam deze verklaring natuurlijk ook als een uh, verrassing. Uh, we hebben zojuist uh, de beelden van de bekentenis uh, gezien. En uh, wij zullen uh, dit, uh, deze verklaring meenemen in het onderzoek. Dus zodra uh, uh, de verdachte is uitgeleverd aan Nederland... zal hij met deze beelden natuurlijk uh, geconfronteerd gaan worden. Want helpt dat uh, uw zaak tegen de verdachte... dat hij dit nu heeft in een tv-interview heeft gezegd? Ja, goed. We hebben er kennis van genomen. En uh, uh, nou ja, goed, u kunt zich voorstellen dat uh, dat uh, nou ja, zou kunnen helpen. Ja, hij heeft zich natuurlijk ook aangegeven, dat zegt natuurlijk ook wat. Zeker, hij is zelf aankomen lopen in de ambassade in uh, Tbilisi. Goed, hij zit nog steeds in Georgië, hoe, hoe staat het met die uitlevering? Ja, daar vindt uh, contact uh, met de Georgische autoriteiten. En uh, we hopen dat hij binnen enkele uh, weken uitgeleverd zal worden. Uh, wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend. Nee, want uh, heeft Nederland een uitleveringsverdrag met Georgië? Ja, er is een, een, een, een uitleveringsverdrag. Ja, goed. Uh, heeft hij een, een Nederlands paspoort of een Georgisch paspoort eigenlijk? Uh, ja, dat is iets te gedetailleerd. Daar zal ik geen uh, antwoord op kunnen geven. Oké, okay, maar zou dat uitmaken? Uh, dat zou in de procedure uit kunnen maken, maar daar is, uh, nou, op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ja, Oké, okay, dus je kunt ook niet zeggen op welke manier het dan uit zou kunnen maken. Nee, dat is nog niet bekend. Oké. Okay. Um, is er een mogelijkheid dat deze verklaring uh, in Georgië onder dwang uh, tot stand is gekomen? Ja, dat is ons niet bekend. Uh, wij hebben natuurlijk ook alleen maar van de beelden uh, kennis kunnen nemen en uh, dat is een feit. En voor de rest kunnen we natuurlijk over de omstandigheden waaronder een en ander is verklaard uh, niets zeggen en niets vertellen, want we, dat weten wij gewoon niet. Uh, kunt u intussen ook iets zeggen over de andere verdachte? Is daar inmiddels al mee gesproken? Uh, de andere verdachte zit in voor, maar daar kunnen we voor de rest niets over zeggen. Morgen zal hij wel worden voorgeleid voor de rechtercommissaris, zodat hij over de voorlopige hechtenis zal beslissen dus of hij twee weken langer in voorlopige hechtenis blijft. Goed, gaan we morgen meer over horen. Richard Youssef, Jamil, persofficier van het pakket Den Haag. Dank u wel voor nu. Graag gedaan. Goeiedag. Goeiedag. Het is 14 minuten voor zes. Opnieuw is er discussie over de dodenherdenking in Vorden. En die is morgen. Voor het eerst kunnen deelnemers aan die herdenking ook stilstaan... bij tien Duitse soldaten die in Vorden begraven liggen. Op internet gaat het verhaal dat neonaties erbij willen zijn... en een Joodse actiegroep kondigt in NRC Handelsblad, pardon, NRC Handelsblad ook een actie aan. Henk Aaldering is de burgemeester van Bronkhorst... waar de Gelderse gemeente Vorden onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zo te horen wordt het druk op die herdenking. Hoe bent u voorbereid? We zijn zoals gebruikelijk voor een evenement goed voorbereid... We hebben in onze gemeente op zeven plaatsen uh, ieder jaar een dodenherdenking. Fortin is daar één van. Uh, en uh, nogmaals, het 4-5 mei-comité heeft uh, zeg maar de uh, uh, herdenking ingevuld, zoals u net uh, noemde. En we verwachten daar wel wat meer mensen voor. Want hoeveel mensen waren er bijvoorbeeld vorig jaar bij? Normalerwijze zijn er zeg maar, ongeveer 500 mensen op die begraafplaats. En ik kan me voorstellen dat er toch wel een paar meer zijn uh, morgen. En in welk opzicht houdt u daar dan rekening mee? Nou kijk, als het gaat over parkeren, als het gaat over voorzieningen, als het gaat om ruimte, zullen we daar gewoon kijken hoe we dat op een verzoenlijke wijze kunnen organiseren. En we hebben natuurlijk goed contact met de politie. U zei net al over signalen op, op het internet en op allerlei fora. Nou, we laten ons adviseren vanuit die hoek uh, of we m, extra maatregelen moeten nemen, ja of nee. Ja. En vooralsnog is mij verzekerd dat dat uh, op basis van de feitelijke informatie niet noodzakelijk is. Dus die, die uh, verhalen op internet over dat neonaties uh, zullen komen, die, die neemt u niet serieus? Wij nemen alles serieus. En, en nogmaals, we zitten met een uh, team van, uh, van specialisten, waaronder ook de politie aan tafel. En zij houden mij op de hoogte over de, zeg maar, de ontwikkelingen die er zijn en... Uh, ik zeg al, we hebben het natuurlijk zo ingericht dat mocht er noodzaak zijn om meer uh, zeg maar, uh, beveiliging te hebben, dan uh, zijn we daarop voor, uh, voorbereid. Dus u heeft een aantal uh, politieagenten wat dat betreft achter de hand? We, we hebben gezorgd dat ze, uh, wordt het groot of wordt het klein, dat we in ieder geval zodanig flexibel zijn dat we kunnen garanderen dat daar een vreedzame herdenking plaatsvindt. Er zouden ook uh, Joodse demonstranten zijn uh, morgen. Um, wat heeft u daarvan gehoord? Ik heb gezien dat er in nou, ieder geval mij een petitie aangeboden wordt. Uh, nou, die, die zal ik gewoon in ontvangst nemen. Laat helder zijn, ik heb respect voor, uh, voor mensen die uh, ja, een, een bepaalde mening hebben. Uh, wat ik wel nog wil aangeven is dat uh, zeg maar, het een gewone traditionele dodenherdenking is, die officieel wordt afgesloten. En na het afsluiten is er een mogelijkheid om zeg maar, te wandelen langs de graven, die Duitse Graven, zoals u net noemde of men wil het niet en dan loopt men gewoon huiswaarts. Het is dus niet zo dat het een aparte herdenking is of een, of een herdenking is met, met bloemen of toespraken, nee. Het is geen officieel ontstaan. onderdeel van de herdenking, zeg maar? Het is geen on officieel onderdeel van de herdenking. Het is een, vanuit het 4-5 mei-comité een eerste poging tot verzoening en verbroedering. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk door allerlei media en fora uh, die er zijn uh, wat er uit het verband gedrokken. Dat is jammer. We nou, hebben we wel begrepen dat bijvoorbeeld het Fordons mannenkoor afziet van een optreden bij, bij het graf van bijvoorbeeld de Duitsers. Klopt dat? Nee, het, uh, het Fordons mannenkoor zou zingen en zingt nog steeds. Alleen uh, als u de situatie ter plekke ziet, dan ziet u dat uh, zeg maar van het, uh, het oorlogsgraf van de Engelse soldaten... Nou, Duitse graf, dat is ongeveer 35 meter lopen. Mm -hmm. Nou, Het zijn allemaal kleine paardjes en als je daar met, nu met uh, misschien wel duizend mensen komt, dan, dan wordt dat dringen. Dus zij zingen het lied zoals gepland, zingen ze gewoon uh, en, en tot aan het eind van het officiële deel. Ja. En dan lopen wij langs het, uh, langs het graf, zeg maar. Toen net bekend werd hè, dat er in Voorden ook bij de omgekomen Duitsers zou worden stilgestaan, kreeg u zo'n uh, 10 tot 15 boze e-mails. Ja. En wat is er sindsdien gebeurd? Ja, er is heel veel gebeurd. De, de, de heftigheid aan beide zijden is sterk opgevoerd. En je ziet gewoon dat er toch een, een, een heel groot ja, dilemma is tussen de Joodse gemeenschap en, en ook een heleboel andere mensen. Ik heb er ook met, met de rabbijn en, en wat Joodse mensen afgesproken om volgende week toch eens met elkaar te gaan praten en, en, en toch eens even te kijken, waar, waar zit dat nu precies in? Want nogmaals, uh, voor het 4-5 mei-comité was het toch een stap ter verbroedering. Mm -hmm. Ja, en, en op de een of andere manier uh, is dat kennelijk uh, niet goed uh, overgekomen bij een groep mensen. Maar nogmaals, ik heb uh, heel veel mails gekregen in de positieve zin en, en een hele grote hoeveelheid in de negatieve zin. En uh, ja, dat is jammer. We gaan gewoon afwachten hoe het morgen afloopt. Burgemeester Henk Aalderink, burgemeester van Bronkhorst... waar de gemeente, waar Voorden, het dorp Voorden ondervalt. Dank u wel. Goed, het is uh, negen minuten voor zes. Om het vak van beurshandelaar te stimuleren... en jong beurstalent naar het vak te lokken... worden wereldwijd wedstrijden gehouden. En vandaag was de finale in Amsterdam. Onder de finalisten deelnemers uit Amerika, Groot-Brittannië... Duitsland, België en Nederland. Peter van den Meerschout was vanmiddag bij uh, de wedstrijd... toen de deelnemers hun laatste wedstrijd speelden. Good luck, Make some money. While we're at it. Uh, with as little risk as possible... En serving all your clients. Have fun. Sadek Savik is een van de Nederlandse deelnemers. Heel ingespannen te turen naar zijn scherm. Mag ik je storen of... Ja, mag wel. Mag wel even storen. Er gaat een telefoon ja. op jouw scherm. Wat moet je dan doen? Ik uh, moet zo snel mogelijk een bieding geven aan uh, de klant zodat zij uh, ja, heel snel kunnen beslissen wat zij willen doen. En het is de bedoeling dat jij uh, verschillende klanten aan elkaar gaat binden. Vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Ja, klopt. Nou, gaat het je goed af? Uh, ik sta nu in een profit, maar uh, het is nog uh, heel moeilijk te bepalen om zes dingen uh, welke richting ze in willen gaan. Selling Are Selling those guys always that noisy? Um, you want the honest answer? <laughs> yes, uh, this whole week we've been spending together and they have been always talking a lot. And so, screaming um, and selling and buying. Yes, no, that's you're, what this is all about. <laughs> but you're very quiet. Are you doing well? No. <laughs> If you look at my P&L, no, but I'm giving my clients the best possible price. And maybe the <laughs> Maybe the bank will fire me because I'm, I'm, I'm too good to my clients, but, um... <laughs> Een van de drie dames, Jozefine Bildstrand uit Zweden. De rest zijn dus allemaal mannen. 25 mannen, drie dames, 25 mannen over het algemeen. Allemaal gekleed in jasjes, stropdasjes. En de dames natuurlijk in mantelpakjes. En hier wordt keihard onderhandeld en gehandeld. Want ze doen het niet alleen tegen de computer, ze doen het ook. Tegen en met elkaar. En dat allemaal in het belang van de klant. Meneer Meilink, u sprak net de mensen aan in het Engels. Want het is een internationaal gezelschap wat mij nu opvalt. Over het algemeen allemaal mannen. En misschien met twee of drie dames erin. Um, Handelen ze anders dan mannen? Ja, er zit wel een... Uh, in ieder geval initieel wel. Dus wat je, wat je ziet is het gedrag gedurende stress waarbij mannen hebben de neiging om meer agressief te worden in stress... hebben vrouwen meer de neiging om conservatiever juist te worden. Dus eigenlijk de risico's beter te beheersen. Dus wat je ziet is initieel, en zeker in de voorronde zien we het heel sterk dat vrouwen het eigenlijk ontzettend goed doen. En naarmate de tijd vordert en het wat rustiger wordt... dan merk je dat de mannen weer een beetje in begint uh, te lopen. Maar ja, theoretisch gezien dus... zou je zeggen dat dealing rooms gevuld moeten worden met vrouwen... ...vanuit dat oogpunt. Omdat het eigenlijk gewoon beter is voor het geld of voor de risicospreiding? Nou, vanuit de risicomanagement. Management, ja. En, uh, maar ja de, de, nou ja, de realiteit ligt op dit moment gewoon anders... ...maar je ziet toch wel dat daar ook wereldwijd toch wel een beetje een trendbreuk nu is... ...en dat het uh, eigenlijk zeg maar als mannenberoep langzaam maar zeker verandert dat wel. Excuse me, can you hold up between all the guys? Yeah, sure. Yes, okay. Trying my best. And learning from the best also as well. How are you doing? I'm doing fine. I'm buying some CDS at the moment. And your clients are also doing well? Yeah, I hope so. I'm trying to answer them as quickly as I can. Een Amerikaans talent heeft uiteindelijk de wedstrijd gewonnen. Hij kan dit jaar aan de slag bij een van de grote handelshuizen op de beurs. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht Met Martijn Nijhuis. In het Parool gaat het natuurlijk over Ajax. Dat sinds gisteravond zeker is van het kampioenschap. Op de voorpagina staat alleen een column van Henk Spaan over de club. En een grote foto van Ajax-spelers... die in het zwembad van de arena zijn gesprongen. Met de schaal in hun hand. En ook op het Leidseplein was het volgens de krant gezellig. Er hing een gemoedelijke sfeer nergens liep het uit de hand, mede dankzij de grote politiemacht die op de been was. Op de voorpagina van het parool staat trouwens een kop die niet uitblinkt door bescheidenheid. Gewoon weer kampioen. Nou, Zometeen na zes uur op deze zender aandacht voor het echte kampioensfeest dat nu aan de gang is in de arena. En herinnert u zich deze nog? Een reclamespotje in 1977, waarin reclame wordt gemaakt voor de tienertour. Tour. Het treinkaartje waarmee jongeren van, zeven, van 12 tot en met 18 in de zomervakantie drie dagen onbeperkt rondreizen. Nou, die tienentoerkaart komt terug. En dat na een afwezigheid van ruim 17 jaar. Een proef van het CEP en de NS vorig jaar was een succes. En daarom wordt de kaart definitief opnieuw ingevoerd. En opmerkelijk, op de site van de NS is er nog niets over te vinden. De PVV gaat Kamervragen stellen over windenergie. Dat meldt PVV-kamerlid Jim van Bemmel op Twitter. Hij schrijft... Geen draagvlak, geen opbrengst, landschapsverpestend en schadelijk voor het milieu. Wie doet het licht uit voor windenergie? Aanleiding voor de Kamervraag is een artikel in het natuurwetenschappelijk magazine Nature. Daaruit zou blijken dat windmolens slecht zijn voor het klimaat. Een andere twitteraar schrijft, de PVV gelooft nu dus ineens wel in klimaatverandering. NRC Handelsblad komt met een lange beschouwing over het enige debat... tussen de Franse presidentskandidaten Sarkozy en Hollande werd over en weer flink gescholden. Volgens NRC heeft Sarkozy zijn tanden stuk gebeten op Hollande. En DJ Ruttewild Wild van Radio 538... maakt vandaag een programma vanaf het terrein van concentratiekamp Auschwitz. Vanwege zijn negenjarige dochter. Want die vroeg zich af hoe het ook alweer zat met die Tweede Wereldoorlog. En als je nu het idee hebt van... ja, wacht even, respectloos, concentratiekamp. Uh, eerst luisteren, dan oordelen. Deze uitzending is voor jou, voor mezelf en voor mijn drie kinderen. Het is een opmerkelijk serieus programma dat niet zou meer staan op Radio 1. Voor één keer geen grappen en grollen op de commerciële jongerenzender... maar wel rustige muziek en allerlei geluidsfragmenten. Lief dagboek, ik zit hier in een bomvolle trein. Het is druk en ik zie allemaal mensen die ik niet ken. Ik ben alleen. Papa vertelde vanochtend dat er mensen dood zijn geschoten. Zomaar. En later horen de luisteraars Rutte Wild nog rondlopen over het Auschwitz-terrein. Samen met Bob Cohen, die vijf kampen overleefde. Een van de meest besproken onderwerpen op Twitter is het vertrek van PvdA-kamerlid Nebaat Albayrak uit de politiek. Veel Twitteraars suggereren dat ze best aan de slag kan bij het COA. Waar Newton Albayrak onlangs opstapte, haar nicht. Het grapje komt in veel varianten voorbij. Maar alle Twitteraars lijken te denken dat ze origineel zijn. Veel Twitteraars klagen erover dat ze leek te barsten van de goede plannen. toen ze lijsttrekken wilde worden en toen dat niet lukte haakte ze dus af, is het heersende idee op Twitter. En Nederlandse politici zijn opvallend stil over het vertrek van Al Bayrak. Bijna niemand twittert erover. De satirische nieuwssite De Speld weet te melden dat Al Bayrak stopt... omdat ze meer tijd aan haar carrière wil besteden. Het campagnekantoor van Nebat Al Bayrak is blijkbaar al leeggeruimd... want haar site is al een post niet meer aangepast. Wie op het recentste filmpje op de voorpagina klikt hoort deze boodschap. Ik wil Nederland het optimisme en het vertrouwen teruggeven. Door perspectief te bieden op economische groei en op werk. En daarom vraag ik om jullie steun. Ik vraag om jullie vertrouwen. Al dus, uh, Albarak op haar website. We gaan eruit voor het journaal van 6 uur. En daarna is het Radio 1 journaal weer bij u terug. Graag tot zo. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal 2012. Wiedermeijer fluit af. Ajax is kampioen van Nederland. Amsterdam viert feest. Zooma, Mojo, we zijn kampioen. Super, super, super. Ajax. Radio 1 is erbij. Ah, ik ben heel erg blij. Zometeen vanaf 7 uur. Wij zijn Ajax op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is